met het NOS Journaal. Een van de bemanningsleden van het vrachtschip... dat vanmorgen op een tanker botste, is vermist. Dat hebben Britse media vernomen van de reden van het schip. De hulpdiensten zijn op zoek naar de man. Het schip kwam voor de kust van Engeland... in aanvaring met een tanker die voor anker lag. Daarna brak brand uit. De tanker lekte kerosine. Het vrachtschip vervoerde onder meer containers... met het zeer giftige natriumcyanide. Dat wordt onder meer gebruikt bij de productie van insecticiden. In totaal zijn 37 opvarenden gered. Paus Franciscus reageert goed op zijn behandeling in het ziekenhuis. Volgens zijn artsen is zijn gezondheidstoestand daarom niet meer zorgwekkend. De 88-jarige kerkleider ligt sinds vorige maand in het ziekenhuis... en werd opgenomen met ademhalingsproblemen... die werden veroorzaakt door een dubbele longontsteking. Hoe lang de paus in het ziekenhuis moet blijven is nog niet bekend. Artsen verwachten dat de behandeling nog een aantal dagen moet worden voortgezet.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 Het kabinet maakt geen wettelijke regeling voor gezinnen... waarin kinderen meer dan twee ouders hebben. Er is geen geld voor gereserveerd... en de instanties die de wet moeten uitvoeren zijn nu al overbelast... zegt staatssecretaris Struiken. De wens voor een regeling leeft vooral bij gezinnen... waarin de kinderen bij hun geboorte al drie of meer ouders hebben. Zoals in zogenoemde regenbooggezinnen. Bijvoorbeeld een lesbisch stijl dat een kind krijgt... en opvoedt samen met een homopar.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 Nou, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze alweer ja, twaalfde aflevering... en februari special van Play It Loud Dutch Fury. Het tegenwoordig maandelijks regerende metalprogramma... speciaal voor de florerende Nederlandse metal scene... met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts. Fijn en bedankt jullie met mij. Hè, tweede uur zijn ingegaan en mocht je net pas hebben ingeschakeld... bedankt dat je sowieso bent gaan luisteren. Je hebt er wel een uh, heel uur met lekkere metal uit ons mooie metal landje gemist... maar gelukkig hebben jullie nog een heel tweede uur... waar nog een lekkere selectie... ...nieuwe muziek voorbij gaat komen. Van eigen bodem natuurlijk. En de vaste player luisteraar weet inmiddels lang... ...dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. En dit keer was de beurt aan het in 2023 opgerichte metalproject Photon Flux... ...van de multi-instrumentalist en producer Shoot Volkeringa... ...onder andere bekend van zijn vorige band Hibakusha... ...samen met vocalisten Ila van der Haas en oud-Hibakusha-bandlid Twan Driessen... ...die op 21 februari een videoclip voor hun derde single Introversum hebben gedeeld afkomstig van het op 21 maart te verschijnen debuutalbum Hypo Frontality. En dan gaan we door naar de psychedelische black metal band Cthulhu Minati. Opgericht in 2014 door Davy Hisgen, bekend van Titan en The Color of Rain, Rami Wol en Stefan Strauss. En het is een band die elke categorie tart. Met ex-soffer, torture drummer Seth van De Loo die zich bij de line-up voegt, creëren ze een unieke mix van psychedelische black metal, sludge, doom en progressieve elementen. Het nieuwe Album Tentacula, dat op 13 maart is verschenen... markeert hun meest ambitieuze project tot nu toe... waarbij concept, muziek en visuele verhalen worden gecombineerd... tot een meeslepende ervaring. Uh, op 13 februari liet de band de eerste single van Tentacula horen getiteld Abismal Quatrain. Het nummer duikt diep in de morele strijd van de hoofdpersoon. Terwijl hij rouwt om het verlies van zijn vader en jongere broer staat hij aan de rand van een ondenkbaar offer. Een offer dat hem enorme macht zal geven, maar dat een angstaanjagende prijs met zich meebrengt. Verscheurd tussen verdriet en ambitie moet hij beslissen of hij zich overgeeft aan de afgrond of vecht tegen de krachten die hem onderuit halen. Op 27 februari verscheen de tweede, 10 minuten durende single Squid Pro Quo. Maar Abismal Quatrain heeft een meer radio vriendelijke lengte dus. Deze hoor je wel bij Dutch Fury. Anders hoort u de muziek zo hard, maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Hey Marcel, uh, Theo hier van Baas. Wat cool dat we tijdens uh, Play It Loud op Dutch Fury uh, voorbij komen met Never Ever, ons Valentijns uh, nummertje die we met op 14 februari hebben geReleased. <hums> Even een uh, kleine uitleg over het nummer. Ja. Wij zijn echt suckers voor 80s ballads bij Baas. En um, toen we dit nummer ook schreven, toen moest het ook echt zo cheesy mogelijk, zo groots mogelijk. En um, denk Poison, Every Rose Has Its Thorn of uh, een Vleugje, Nothing Else Matters. En, ja, uiteindelijk uh, is het uh, goed gelukt ze is dus echt super vet geworden, vinden we zelf. En uh, tijdens het schrijven van de lyrics lieten we een papiertje rondgaan... en iedereen schreef dan zo'n cheesy mogelijke line op totdat, totdat de hele ly uh, lyrics klaar waren. En dat is goed gelukt. We hebben ons eigen Guilty Pleasure gemaakt. En uh, ik zou zeggen, enjoy. aansluitend uit Groningen. Uit de Groningse Underground voortgekomen krachtpatserband Baas. Zelf met hun gesproken bericht voor hun op Valentijnsdag Release love song Never Ever. Baas benut de rauwe energie van metal en alternatieve rock met medogenloze passie en geluid dat resoneert met rebellie en creëert muziek die door de lucht snijdt met vlijmscherpe ris en onverzettelijke intensiteit. Willen jullie Baas na het horen van deze single live zien? Dat kan op uh, woensdag 30 april, want dan staan de mannen in de verbroederij in Amsterdam. Ga dat dus zien. Heren, jullie ook weer onwijs bedankt voor de input vanavond. En we reizen van Grun door naar Friesland, waar nu metalband Anonymia hun thuishaven heeft en afgelopen vrijdag 7 maart hun eigen release show heeft gevierd met de komst van hun debuutalbum Catharsis in de Uduna te drachten. Rap en metal worden op dit album gecombineerd door krachtige verhalende nummers. En na de vorige singles House of Mirrors die ik vorige maand nog heb gedraaid, en het op 7 februari verschenen The Deep End... releasde de band op 21 februari hun laatste single voor de albumrelease... met hun eerste bijbehorende creepy videoclip getiteld Boogieman. En Boogieman is meer dan alleen een liedje. Het is een strijdkreet tegen de angsten, twijfels en worstelingen... die ons elke dag achtervolgen... Of ze nu voortkomen naar trauma uit het verleden... depressie, verslaving of de geesten van oude wonden. Ze frontaal onder ogen zien is de enige weg vooruit. Dit nummer is ontstaan uit echte pijn, echte angst... en het gevecht om los te komen. En Man hoor je natuurlijk nu bij Dutch Fury. Hallo allemaal, hier. Ik ben de vocalist van Torn van Oblivion. En tof dat je Once Upon Twice Side draait in je programma. We waarderen het heel erg. Uh, we hebben afgelopen week weer een nieuwe track uitgebracht. genaamd Portrait of Empty Faces met een kaarde feature van Sugarspine. Uh, dit is een voorproefje van onze nieuwe EP Transcend die op 28 maart uitkomt. Om dat te vieren spelen we diezelfde avond een speciale EP-release show in de Hall of Fame in Tilburg. We delen het podium met Sugarspine, Deep Root en Braces, dus het wordt een avond die je absoluut niet wilt missen. Wil je erbij zijn? Check de tickets via onze bio. Nogmaals dank voor het draaien van onze muziek en hopelijk zien we je daar. Fijne avond. Sluitend draai ik het voorlaatste nummer, getiteld Once Bidden, Twice Shy... van de in Eindhoven gevestigde deathcore en hardcore band Torn from Oblivion. Dat afkomstig is van de aankomende nieuwe EP Transcend. Dat op 28 maart dus uitkomt via Prime Collective. Een bassist en co-tekstschrijver uh, Kane van Diepen vertelt over het nieuwe nummer. Nadat ik iemand aan een depressie had verloren... sloot ik me af voor het idee om anderen te helpen die in dezelfde problemen zaten. Maar toen ik zelf in een donkere periode zat... redde een eenvoudig bericht van een vriend me. Het leerde me dat het altijd de moeite waard is om contact te zoeken. Soms kan het de kleinste gebaar alles veranderen. En we hoorden meestjes natuurlijk uh, aansluitend de vocalist... persoonlijk hun nummer aankondigen, waarvoor ontzettend veel dank. De Nederlands-Belgische symfonische metalcore act No Kings Aloud verscheen onverwachts in de death and metalcore scene. Gehuld in mysterie met hun kenmerkende gekleurde maskers... en medogenloze geluid dat bekend staat om hun zware riffs... brute vocalen, snelle drums en melodieuze intervallen. Hun muzikale creativiteit en gedrevenheid heeft op 8 maart vorig jaar... hun eerste album opgeleverd onder de naam... Dethroned. Op 29 november datzelfde jaar bracht de band alweer het tweede en tot nog toe laatste album A New Era uit. En terwijl in 2025 hun Europese tournee A New Era voortduurt, hebben de gemaskerde mannen niet stilgezeten en ons getrakteerd op een videoclip voor de nieuwe single Faceless. Het nummer gaat over de strijd om constant te veranderen wie we zijn om erbij te horen. Het nummer gaat over hoe de maatschappij ons onder druk zet om verschillende maskers te dragen. Of het nu op social media is of in het dagelijks leven. Waardoor we het gevoel krijgen dat we onze echte identiteit zijn kwijtgeraakt. En Faceless hoor je nu bij deze, van deze mysterieuze mannen met de namen Red, Green, White, Orange en Blue.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 op No Kings Allowed gedraaide Sugar Spine... biedt een agressieve mix van hardcore en metalcore-invloeden. De band werd opgericht als een solo-project van zanger Josh Munke. Tijdens een twee weken durende hotelquarantaine in Australië... te midden van de wereldwijde pandemie... schreef Munke hun debuutnummer Go Outside. In maart 2023 werd het project een live groep en in korte tijd kreeg het meerdere optredens... naast internationale headliners... waaronder Jesus Peace, Breakdown of Sanity, Half Me, Misery Signals en andere. Sugar Spine heeft samengewerkt met verschillende waaronder Bleed From Within, Cabal, To The Grave, Distant, Born of Osiris en meer. Na een contract getekend hebben bij Prime Collective... de thuisbasis van eerder genoemde ex Cabal en Distant... en onlangs de overstap te hebben gemaakt naar boekingsbureau Doomstar Bookings... bouwt de energieke metalcore band voort op hun momentum... met de release van hun krachtige, zojuist gedraaide nieuwe single Burned Beyond Recognition. De zanger Josh Munk vertelt openhartig over de inspiratie achter het nummer. Het onderwerp zelfbeeld en wantrouwen is iets waar ik me veel op focus... En Burnt Beyond Recognition benadrukt dat echt. Het gaat over het onderbuikgevoel dat dingen fout gaan. Of het nu in een relatie is of op je werk. Vanwege hoe negatief je over jezelf denkt en wat je denkt dat je verdient. Terug naar Eindhoven, waar de party trashers Headless Hunter... sinds de oprichting in 2021 hun invloeden uit crossover, death metal, grandcore... en natuurlijk 80s Bay Area trash halen. En dat samenvoegen tot een herkenbaar geluid met een modern randje. Na een goed ontvangen debuutalbum The Undertaker uit 2023... releaseerde de band op 3 februari hun eerste nieuwe single van dit jaar... met de titel The Metal Jam. De theme song van een speciaal evenement met dezelfde naam... dat op 19 april wordt georganiseerd in Wormerveer. De venue waar de band... Ook hun debuutshow heeft gespeeld. Die avond mogen ze afsluiten met hun nieuwe single. Live spelen ze gegarandeerd de zaal plat. Met een hoop energie en een geweldige live set. Dus ga dat zien als je een echte trasher bent. En voor nu kun je alvast in de stemming komen. Met hun kort maar krachtige nieuwe single. The Metal Jam. ZFM Zandvoort. Yo, play it loud. Lodewijk hier, vocalist van Necrotesque. Wij spelen old school death metal en hebben langs de split EP Love and Pieces uitgebracht met de Zweedse band Gravestone. Dit is één van de nummers van die EP, Demented Dismemberment. En ze zei, Just do it, just ignore. Subjugation, for you. soil. Preparation, acting away. Your breathe forever and ever It is the a fight It's the arms of mine is your blood Fire on the light Fire your gift Forever every night Let's destroy Will you strike me for your death The end of my life The him the time to suffer The angel of pain Forever and ever It needs to survive It goes in line Stoked in But it records with There is love As it shows me All of blood Is dead of night? But it That Lodewijk zelf net heeft aangekondigd... heeft hij uit Helmond komende oldschool death metal band Necrotesk... op 24 januari dus de split-np Love and Pieces uitgebracht... met de Zweedse death metal band Gravestone. En daarvan draaide ik dus de eerste track... Demented Dismemberment na Headless Hunter. De bandnaam is een samensmelting van Necrotic and Grotesque. Necrotesque werd in 2021 midden in de pandemie opgericht... door gitarist Arjan Jansen en bassist Dave Blummel... die gewoon no-nonsense death metal wilde maken. En na het schrijven van de eerste nummers... Harald en Lodewijk vroegen om de resterende taken op zich te nemen. Necrotesque is vooral beïnvloed door bands als Six-Filinder, Asphix, Grave en Entombed. Voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje Nederlandse metalen, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. En dit zal een beknopte versie zijn. Waar kunnen de laatste minute beslissers nog naartoe qua metalconcerten? En dat horen jullie zo van mij. The Play It Loud concertagenda. Wel even een onvergetelijke avond op 15 maart... met Lucassen en Zoeterboeks Plan 9 in gebouw Teten, Bergen-op-Zoom. Support komt van Rebel Star. Tickets kosten 23,50 euro. De aanvang is om 9 uur. Tijdens het optreden op 16 maart van Ronnie Romero en in pop -podium Boerderij In de Zoetermeer kun je naast het solowerk een selectie van best of nummers horen... van andere projecten waar Romero aan heeft meegewerkt. Support komt van de Britse hardrock melodische metalband Absolva. Tickets in de ververkoop kosten 29,25 euro. Aan de deur 29,75 euro. De deur opent die avond om half acht en aanvang is om kwart over acht. En de iconische Amerikaanse heavy metal band Saint komt voor het eerst naar Nederland. Saint en Dog with a Spoon als support spelen in poppodium Emmen. De tickets kosten daar 15 euro. De deur opent om half zes. Aanvang is om zes uur. En op 16 maart kun je Zeke Sabbath uh, live zien. Dat is een Black Sabbath tribute band opgericht natuurlijk door Zack Wild, bekend van Black Label Society en zijn tijd bij Ozzy Osbourne. Samen met Bassist Blesko van Ozzy Osbourne en Rob Zombie en de drummer Joey estilo van Danzig en Queens of the Stone Age brengt de band een eerbetoon aan de pioniers van heavy metal. Op 16 maart staan ze in de 013 te Tilburg en je kunt er nog bij zijn. Support komt van de Londense progressieve do -metal band Lowen. Tickets kosten 44,80 euro, inclusief servicekosten. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. Dan had ik natuurlijk nog veel meer concerten, maar daar heb ik helaas geen tijd voor vanavond, dus gauw door. Naar uh, het laatste blokje metalmuziek uit uh, Nederland. En zoals gezegd, de uh, ja, komende twee weken... Geen metal nieuws of concertagenda in verband met de Dutch Fury Goes Friesland special volgende week. En een bandinterview met Reaching As We Fall de week erna. Maar pas weer op de 30ste, krijg je dus weer te horen. Ga door naar dus het laatste blokje. Te beginnen bij nog zo'n heerlijke death metal act die ons landje rijk is. Graceless. Op 20 februari kondigde de band een nieuwe vierde album, Icons of Ruin aan op 30 mei via Listenable Records. De band deelde ook de eerste single, Resurrection of the Graveless, samen met een officiële videoclip dat een eerbetoon is aan oldschool death metal uit de vroege jaren 90. Geïnspireerd door bands als Deathmaster en Pungent Stench combineert dit nummer de rauwe ongefilterde essentie van klassieke death metal met horror elementen die inherent zijn aan het genre. De band zei hierover Icons of Ruins is precies hoe Graceless zou moeten klinken. Dit zijn wij. Graceless is veel meer geworden dan een gewone death metal band. We kunnen niet trotser zijn op dit al. Elke maandagavond. Play it loud. Op ZFM, Sanford. Nieuws single en album opener tussen Droom en Werkelijkheid. Sloot ik deze avond een play loud Dutch Fury af van 10 maart. Bedankt iedereen weer voor het luisteren en de bands voor hun input. Heb je wat tofs gehoord vanavond, vergeet dan deze bands niet te supporten. Want daar doen we het tenslotte allemaal voor. Support your locals. Volgende week ben ik er weer met de tweede Dutch Fury Go special. En duik ik dankzij veel speciale gasten dieper in hoe actief de metal scene is in de provincie Friesland. En die is spoorlijk actief, kan ik je vertellen. Luisteren dus. En van nu ga ik er dus uit met mijn laatste woorden. Horns up. And stay metal. Mazzel mensen, tot volgende week. Bedankt nogmaals voor het luisteren. En uh, slaap lekker voor zo direct. Doeg, tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5